Dit is Lieselot Thomassen met het NOS journaal De Immigratie- en Naturalisatiedienst zet de komende tijd... honderd extra medewerkers in. De dienst heeft het extra druk gekregen doordat vorig jaar... veel Syrische vluchtelingen een verblijfsvergunning hebben gekregen... vanwege de oorlog in hun land. Gezinsleden van die asielzoekers kunnen een aanvraag indienen... om ook naar Nederland te komen. Elke week komen er 700 van zulke verzoeken binnen bij de dienst. De wachtlijst is daardoor inmiddels opgelopen tot 12.000 aanvragen. Met de extra medewerkers... Moeten achterstand bij de IND in de loop van het jaar zijn ingelopen. Privégegevens van wereldleiders zijn in november bij de verkeerde mensen terechtgekomen. Dat kwam door een fout rond de G20-top in het Australische Brisbane. Per abuis werd een e-mail gestuurd naar de organisatie van het Aziatisch Kampioenschap Voetbal. Daarin stonden namen, geboortedata, paspoortnummers en visanummers van 31 wereldleiders... onder wie president Obama, president Poetin en bondskanselier Merkel... De geadresseerde van de e-mail trok aan de bel... en daarna werd door Australië de conclusie getrokken... dat de mail hoogstwaarschijnlijk niet verder was verspreid... en werd het niet nodig gevonden rugbaarheid te geven. Vergissing. De lijst met hervormingen voor de Griekse economie... is waarschijnlijk afgekeurd door de Europese geldschieters. Vrijdag presenteerde de Griekse regering een lijst met maatregelen... die de Griekse economie 3 miljard euro moet opleveren. De Europese geldschieters en de Griekse regering... hebben het hele weekend overlegd... Maar de nieuwe maatregelen zouden niet hard genoeg zijn. De regering van premier Tsipras zou niet echt durven ingrijpen... op de arbeidsmarkt of in het pensioenstelsel. Daardoor komt er pas op lange termijn geld vrij. Het weer, geregeld zon, ook een enkele bui. De westenwind is krachtig. Vanochtend langs de kust nog hard, tot stormachtig. Het wordt een graad of 9. Vanavond gaat het regenen. Morgenochtend aan zee kans op westerstorm. Verder is het dan wisselvallig bij ongeveer 10 graden.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 in Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live! Ben met, met u ZFM luncht. Van harte welkom, luisteraars, bij weer twee uur ZFM Lunst. Dolly, goedemiddag. Goedemiddag, Charles. Gezellig. Eet smakelijk. Luisteraars, eet smakelijk allemaal. En uh, van harte welkom, inderdaad, weer bij ons uh, mooie programma Zandvoort Lunst. Zo is dat. Rond de klok van half één, zoals u gewend bent, natuurlijk nieuws uit de regio. Het weerbericht. Misschien zijn er nog oproepjes, dat gaan we straks eventjes bekijken. En uh, natuurlijk om half twee weer het nieuws. En om één uur, natuurlijk, lachen hè, met cabaret. De verzoekje, want er zijn twee lieve dames in Bloemendaal die uh, aan het toestel gekluisterd zitten en zitten te luisteren. Jacqueline Bomas en uh, Yvonne Nijssen, Lindeman. Ja, Jacqueline uh, is fan van een rode dame, The Lady in Red. Jacqueline, deze is speciaal voor jou. En ook voor voor natuurlijk, hè, dat, uh, dat spreekt natuurlijk voor zich... you shine so bright mm -hmm -hmm. never since so many men ask you if you wanted to dance You're looking for a little romance give Meisje in het Rood. Speciaal voor Jacqueline Bomas en voor Yvonne Nijssen, de Dame in het Rood, gezongen door Chris de Burg. En uh, Dolly. Juist, ja, Harold. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Want jouw broer is jarig. Ja, we hebben hele drukke dagen, want eergisteren was mijn dochter jarig, vandaag ja. mijn broer, morgen mijn kleinzoon. Dus uh, we blijven feesten. Ja. Ja. Gezellig. <laughs> ja, zeker gezellig. Hé, hey, uh, dan moeten we even, even, even voor hem zingen, natuurlijk. Ja, De natuurlijk. Komt goed. Ja, natuurlijk. 5 Ik ben heus niet preut Ik ben heus niet ouderwets, Ik dans nog steeds en Dit is speciaal uh, voor de buur van Dolly Hoe heet die van, voor, uh, van voor ook uh, weer Dolly? Bastiaan, Bastiaan Gefeliciteerd jongen. man hey, uh, En uh, Als je naar het toilet gaat, uh, maak dan van je scheet geen donderslag <lacht> Een donderslag <lacht> Soms weet je niet meer wat je doen Laat laten mag Maak van uw scheet Een donderslag Maak van jouw scheet Een donderslag, pa Oom Karel is een beste vent En wat ik zeg is waar Hij zeurt wel eens Maar meestal staat hij toch voor zes uur klaar Maar gisteren toen PSV verloor op de tv Ging hij uit zijn bol Omdat zijn club verliezen deed Maak van een scheet Een donderslag Soms vraag je wel af wat je doen of laten mag. Maak van uw schepen. Een donderslag, maak van je scheet Een donderslag, heet de tranen, vissen zwemmen. Een voor mannen, begat we net. Pedomanen, wat liet je met? Pedofielen, Vroeg naar bed. Autobanen, goede kook. Rode hanen, kachelpook Werkeloze, boerenkoop. Monofiele, stereo Maak van jouw scheet uh, Een donderslag Spaas toch niet op voor je oude dag Maak van uw scheet Een donderslag Maak van jouw scheet uh, uh, Eén donderslag pa, Hete tranen, vissen is vet. Een voor een goud en net een frietje met pedofielen Vroeg naar bed Middeltame, narcotica Hopeloos, en appelschaar Kop met pukkels aan het gras Wees de beste van de klas Maak van jou schip En dan de slag ik hoop dat ik er nog een zootje later mag. Maar van uw scheef, een donderslag. Maar van uw scheef, een donderslag. Een donderslag. Ah. Nou, uh, Bastiaan heeft hem even een poepje laten ruiken. Herman Brood. Ja, Dolly, hoe kan het nou dat hij daar brood in zag, die Herman, in, in zo'n nummer. Ja, dat vroegen wij ons destijds ook allemaal af. Hè? Ja. Toen hij daar ineens met top op stond hij ineens met zo'n heel gezelschap. Ja, ja hij heeft ook. Op. Wat hebben we toen gelacht? Ja, hij heeft ook met hen die vrienden natuurlijk. Uh, als je wint, heb je vrienden en zo. Ja, maar die, ja, dus ja. hij heeft niet alleen maar rocknummers opgenomen. Nee, nee, nee. Zoals bijvoorbeeld Saturday Night en zo. Dat is, uh, ja, dat zijn natuurlijk. Uh, ja. De klassiekers van Herman ja. Brood, hè. Ja, maar hij heeft nog veel meer gedaan, hè? Ja, ja. Ja, hey, ken jij? ja ongetwijfeld. <laughs> ja, hij heeft ook geschilderd, toch? Hij is helemaal, hij is helemaal uit zijn dak gegaan, ja. ook. Hè. Ja, die man was heel veelzijdig. Ja, helemaal van, uh, van het Hilton Hotel afgesprongen... en met het idee van, uh, I can fly, maar hij kon helemaal niet vliegen natuurlijk. Nee, daar was zijn papegaai beter in, ja. <laughs> ja. <laughs> Heb jij wel eens gehoord, Dolly? Ja. Van uh, Buffalo Springfield... Ja, ik heb er wel eens van gehoord. Maar ik weet niet meer precies waarvan en waarover. Dat is vast en zeker een formatie. Uh, ja, inderdaad. En wat, dat klopt. Nou, nou, ik nou, weet niet meer precies wat ze gemaakt nou, hebben. Voor, voor wat het waard is, dit hebben ze gemaakt. For what it's worth. There's something happening here.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 field day for the heat, a thousand people in the street, singing songs and a carry inside, mostly say hooray for our side, it's time we stop, hey what's that sound, everybody look what's good. Life it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look, what's going? Never stop. Hey, what's that sound? Everybody look, what's going? you better stop now. What's that sound? Everybody look, what's going. En Dolly, was die bekend voor jou? Ja, natuurlijk. Dit nummer kende ik wel, maar. Ja, For What It's Word, zo heet het. Ja, mooi nummer. Ja, zo vond He? ik ook. Nou, ja. Heerlijk zo op de maandagmiddag. Wat maandag ik ook altijd gezellig vind om naar te luisteren... is de, de, de, de Teenage Opera. En die wordt dan weer vertolkt door Keith West. Nou, laat die dan ook maar eens horen. Er want komt... ik weet weer niet waar het over gaat, maar... Nou, als je hem hoort, vast wel. Ja. Ah.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 People that live in the town Don't understand He's never been known to miss his round It's ten o'clock, the housewife yells When John turns up, we'll give him hell Husbands moan at breakfast tables No milk, no eggs, no motherly labels Mothers send the children out To Jack's house to scream and shout Jack Serpt over Teenage Opera, dat was Keith West. Nou luisteraars, we naderen de klok van half één. Dus ik ben benieuwd wat er straks allemaal weer in het regionale nieuws voorbij gaat komen. Dolly, is er spannend nieuws te melden straks? Er is veel nieuws. Ja, we hebben natuurlijk een heel druk weekend gehad in Zandvoort. Dus daar is heel veel over te vertellen. Ja, al en daar... die wandelaars. Die, die, die, uh... Wandelaars, renners, fietsers. Alles bewoog het hele weekend in Zandvoort. Ja, ik ben ook wel trots op onze Hans Wassenaar. Want die, die heeft gewoon uh, meegelopen met, met, met die tocht van 30 kilometer. Nou, hij heeft voor de 18 gekozen in verband met het slechte weer. Oh, Ja, maar het schijnt dat dat een hele leuke tocht is geweest. Die, uh, die is als alternatief erin gegooid. Dus die is niet in het water gevallen? Bijna in het kraansvlak. <laughs> nee, maar, maar... Ja, maar even goed, joh. 18 kilometer. Nou, ik neem een petje voor die mensen af, hoor. Wat er afgelopen weekend... Uh... Je hebt geen eens het petje op. Ik zou, ik dat zou... hadden ze vrijdag moeten doen. En dan uh, die mensen aansluiten. Net als vroeger, weet je wel, op dat fietsje. Dat je stroom kan opwekken. Dan hadden we helemaal geen stroomstoring gehad. Met al die energie. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja. ja. Ik ga, uh, ik ga een ik ga een beateltje draaien. We can, uh, we can work it out. Yes, can While you see it your way. Brother, We Met z'n allen komen we er wel uit. We can work it out. Dit is zo mooi. Guido's orchestra met uh, Chai Mai. Instrumentaal. Maar de moeite om na te luisteren, luisteraars. Ja, een heel terecht applaus voor het orkest van Guido Dieteren. Guidos orkest met het prachtige nummer Chai Mai. Nou, het is uh, half één luisteraars, dus uh, ik zal het maar vast verklappen. We gaan naar het nieuws met uh, niemand minder dan onze Dolly Tempierik. Ja, lieve luisteraars, dan ga ik u uh, nu het nieuws doorgeven, het regionale nieuws van 30 maart 2015 en het weekend dat daar aan vooraf ging. Een man is zondag aan het eind van de ochtend ten val gekomen met zijn scootmobiel op de kleine krocht in Zandvoort. Hulpverleners van het Rode Kruis, die in het dorp aanwezig waren vanwege de Runners World Zandvoort circuitrun, konden de man snel eerst de hulp verlenen. De man is later overgebracht naar het ziekenhuis en over de verwondingen van de man is niets bekend. Ook zondagmiddag is een bejaarde man in Aardenhout met zijn auto op de kant tot stilstand gekomen na een aanrijding. Om even over vier uur kwamen twee auto's op de kruising van de Aardenhoutsduinweg duinweg en de Oscar Mentliklaan met elkaar in botsing. Door de aanrijding belandde een van de auto's op zijn kant. Ambulance, brandweer en politie rukten uit om hulp te verlenen. De bestuurder van de auto die door de klap op zijn kant belandde, was een 80-jarige man. Hij wist met enige hulp uit zijn auto te komen en hoefde na controle in de ambulance niet mee naar het ziekenhuis. Het aantal gasten dat één of meerdere nachten in Noord-Holland verbleef, is vorig jaar flink gegroeid. In totaal overnachten zo'n 11 miljoen mensen in een hotel... op een camping of een huisjespark. Een stijging van 9 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het no Noord in Noord-Holland zijn hotels en pensions als verblijf het meest populair. Maar liefst 10 miljoen gasten boekten een hotel in de provincie. Een stijging van 9,7 procent ten opzichte van vorig jaar... De populariteit van groepsaccommodaties daalde flink met bijna 20% van 8,5 miljoen naar 6,9 miljoen gasten. eens even kijken. Ik zie ik heb hier een Iets staan, maar dat is heel oud nieuws. Dus dat gaan we niet voorlezen. Dan gaan we door naar het weekend wat we hebben beleefd in Zandvoort. Want mensen, mensen, mensen. Wat een weekend was dat. Wat een organisaties allemaal. En wat een sportieve mensen. Hebben we naar onze badplaats getrokken. En jammer was dat het uh, allemaal een beetje in het water viel. En dat de mensen die meededen. Niet even lekker op het strand in het zonnetje konden bijkomen. Van alle energie en inspanning. Maar... Het is ondanks het slechte weer toch een topweekend geworden. Ik zal u wat hoogtepunten geven. De eerste lustrum-editie van het wandelevenement de 30 van Zandvoort... ontving een recordaantal deelnemers van 5.958 personen. Vanaf de start op het circuitpark Zandvoort... zat de stemming onder de deelnemers er goed in... ondanks het afwezige lenteweer. De wandelaars van de hoofdafstand van 30 kilometer... genoten van de talrijke culturele hoogtepunten... zoals Duin en Kruidberg en de ruïne van Brederode. En de wandelaars die meededen aan de nieuwe afstand van 18 kilometer... passeerden het prachtige Vogelmeer en het Vicentegebied, een Kraansvlak. Aan de 30 van Zandvoort was ook deze editie weer een goed doel verbonden... namelijk de Anthony van Leeuwenhoek Foundation... Gelijktijdig met de inschrijving konden deelnemers een vrijwillige bijdrage doen. Dankzij alle gulle donaties is er een bedrag van 8.147 euro opgehaald. Dat is niet mis. Dat is zeker niet mis. En dan, uh, dan gaan we door naar het volgende evenement. Daar waren maar liefst 13.000 hardlopers bij. Die trotseerden gisteren de regen en wind... tijdens de achtste Runners World Zandvoort Run. De lenteklassieker deed zijn naam geen eer aan met het uh, barre weer... maar dat zorgde wel voor extra voldoening bij vele hardlopers. Bajir Abdi was de sterkste tijdens de 12 kilometer van de mannen... en Marije Terra was het rapst bij de vrouwen... Ze legde het wisselen, afwisselende parcours wat over het circuit, strand en door het centrum van Zandvoort gaat... af in 43 minuten en 57 seconden, als het goed is. Door de zware omstandigheden bleef de snelle tijd uit. Het startschot van deze bizarre, of deze barre, <laughs> ik maak er heel wat anders van... van deze barre hardloopwedstrijd klonk om 1 uur. Lisbeth Gallik, wethouder en eerste loco-burgemeester van Zandvoort... schoot de deelnemers aan de hoofdafstand van 12 kilometer weg. De 18-jarige Stan Nieste gooide hoge ogen... door als eerste Nederlander te finishen in 38 minuten 14. Voor het aan het evenement verbonden Goede Doel, Stichting Melanoom... stonden gisteren maar liefst 10 te teams... met een recordaantal van 100 personen aan de start van de 12 kilometer... En hierin liepen enkele prominenten mee... zoals de burgemeester van Zandvoort, Niek Meijer. Het totale bedrag wat bij de Runners World Zandvoort Ziquirin... voor Stichting Melanoom bijeen is gebracht... wordt op 13 april tijdens een speciale avond bekendgemaakt. En ook op zondagochtend 29 maart verzamelden 1.600 fietsers zich op het circuitpark Zandvoort... voor hun deelname aan de derde omloop van Zandvoort. Om half negen gaf de burgemeester van Zandvoort, Niek Meijer, het startschot... waarna de unieke etappe over 4,2 kilometer lange circuit werd afgelegd. En hierna verlieten zij de badplaats om hun weg richting Leiden te vervolgen. Door de uitzonderlijke weersomstandigheden voor het begin van de lente... werd de conditie van de fietsers aan het begin van het wielerseizoen... behoorlijk op de proef gesteld. De belangstelling voor de omloop van Zandvoort... die dit jaar pas voor de derde keer plaatsvond, was zeer groot. En uh, voor Stichting ALS Nederland... het officiële goede doel van de omloop van Zandvoort... werd door de deelnemers een bedrag van 4.000 euro bij elkaar gefietst. Stichting ALS Zandvoort en Zandvoort-evenementen, de, de, de vierde editie van de Omloop van Zandvoort... Nou, verdorie, ik, dat staat er allemaal verkeerd. Wat heb ik nou gedaan? De vierde editie van de Omloop van Zandvoort zal plaatsvinden op zondag 20 maart 2016... Ja, je had het net over als Dolly. Nou, dat is de meest gruwelijke ziekte die je maar kunt, kunt indenken. Ja, van alle ziek, gruwelijke ziektes die er zijn... is dat er wel zeker een van, ja, hoor. Ja, heel langzaam verlamd raken. Uh, heel, heel, heel, heel langzaam kan het soms gaan. Ja. Uiteindelijk dan, uh, raak je je stem kwijt... en uiteindelijk dan, uh, houdt je hartspier er ook mee op. Maar is... Ja, het was gisteren bij uh, Ifonie, hè? Ja, heel uitgebreid ja, op het ook... nieuws. Want de, de, die... die, die, die um... Dat zwemevenement wat, wat gedaan is in Amsterdam, ja. dat gaat nu over naar Nieuw-Amsterdam, naar New York. Ja, precies. Ja, ja. Leuk hoor. Ja, het was gisteren uitgebreid op televisie. Een hele jonge Mooi, man. Mooi dat ze. Oh ja, en, en, verschrikkelijk. En, en, verschrikkelijk. En het zoontje op. Nou, het was. Uh, ja, dat, ik, ik, ik uh, kijk dan meestal de andere kant op. Ik kan er niet zo goed tegen. Ja, ja ik kijk wel. Want, ja. okay, nou goed. Gebeurt, in ieder geval, in we, gaan geval even door, uh, want, ja, we gaan door. Uh, we hebben nog een. Uh, nog een record gevestigd het afgelopen weekend... want een recordaantal vrouwen en mannen gingen de strijd met elkaar aan... tijdens de Battle of Ladies vs. Men over vijf kilometer. Na een opzweven, opzwepende warming-up verzorgd door sportcentrum KenamU... gingen de vrouwen om tien voor half twaalf van start. De mannen zetten daarna kwart voor twaalf de achtervolging in. Vorig jaar lag het verschil tussen beide groepen gemiddeld op drie minuut veertien... Een tijd die de vrouwen dus als het ware van hun eindtijd mochten aftrekken. Vandaag lukte het de vrouwen met vier minuten verschil niet binnen deze tijd te blijven. Voor het eerst in de geschiedenis hebben de mannen gewonnen. Een dertienjarige jongen uit vogelenzang is gistermiddag onderkoeld geraakt... toen hij een schaap uit het water wilde redden. De jongen was zijn hondjes aan het uitlaten in een weiland toen de viervoeter plotseling achter een schaap aanrende. Het schaap belandde tijdens zijn vluchtpoging in een slootje... en kwam vast te zitten. De jongen twijfelde geen moment en sprong het schaap achterna. En het natte schaap was echter veel te zwaar voor de jongen... en door het koude water raakte hij onderkoeld. Ambulancebroeders, politieagenten en medewerkers van de dierenambulance... haalden de jonge redder uiteindelijk uit het water... en het jongetje kon na controle weer naar huis... Alle, ook alle dieren maken het weer goed. En met dit uh, koelbloedige bericht uh, gaan we door naar het weer. Nou, laten we hopen dat het zo bar niet wordt, hè, zoals we nu horen... Vandaag schijnt af en toe de zon en op slechts een lokaal buitje na... blijft het tot de avond droog. De temperatuur stijgt naar 9, misschien net aan 10 graden... en er waait een vrij krachtige westenwind, windkracht 5 tot 6. Vanavond is het bewolkt en gaat het opnieuw flink regenen... en ook komende nacht is het nat. De temperatuur wordt niet lager dan 7 tot 8 graden... en de zuidwestenwind neemt flink toe... ...en wordt krachtig of hard en aan zee zelfs stormachtig windkracht 6 tot 8. Morgen schijnt af en toe de zon, maar het komt ook tot buien. Het wordt een graad of 10 tot 11 en er waait een krachtige tot harde... ...en aan zee een harde tot stormachtige westenwind. Windkracht 6 tot 8 met kans op zware windstoten tot 100 km per uur. En later op de dag zal de wind gaan afnemen. Dat was, dat was hem alweer zeker, Dolly. Ja, het zit er alweer op. Nou, me, me dunkt. Ik heb tien minuten zitten praten, zeg. Hey. Helemaal buiten adem is geluisterd. Oh, oh, ja, ja. Dit is een mooi nummer van, van, van de Beatles ook. Maar nu gezongen door Brian Allen en Het heet For No One. Houdt hij, nou, houdt hij er nou al mee op? Hij begint gewoon overnieuw. you. Ja, Brian allen was dat met For No One. Dat werd trouwens ook mooi opgenomen door Diana Kroll. Hetzelfde nummer. Maar origineel natuurlijk van de Beatles. Dolly. Ja. Oh ja. Ja, We gaan nu een, een speciaal verzoekje draaien voor Willem. Die zit aan de radio gekluisterd. En uh, hier komt die Willem van de musical youth Past the Dutchie. This generation rules the neershine.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 For a while, how does it feel when you got no food? As I passed through dreadlocks camp, I heard them say, How does it feel when you got no food? Past the Dutchy left hand side, past the Dutchy left hand side, it's a go,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 Speciaal voor Willem Boer, de Dutchie. Uh, Honey, come back, Jimmy Webb. Uh, daar gaat een naar luisteren, luisteraars. Want een beetje country op zijn tijd is ook nooit verkeerd. Honey, I know I've said it too many times before. And I said I'd never say it again. And I guess I shouldn't say anything at all. Since you're supposed to belong to him now But you know I just can't let you go Without telling you how much I love you So that's why I'm gonna have to say it Just one more time Honey come back I just can't stand the lonely days. A little bit longer Than the last time I held you Seems like a hundred years ago Back to his arms and never know The joy of love That used to taste like Honey, come back where you belong to only me Well, I guess that's about all I got to say. I'm gonna take my bags and I'm gonna walk. I know those bright lights are still calling you, honey. Big, fine cars and fancy talk. But if you ever want somebody to just love you, someday, who knows, you just may. Just give me a call. You know where I am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 like honey come back where you belong to only me honey come back where you belong Ja, honey, come back, oftewel, liefje, kom nou alsjeblieft bij me terug, verdorie. <lacht> de vrouwen, die laat hij altijd zitten. Het is, het is trouwens... Ach, ach, ach, ja, je bent ook wel zielig ook. Je hebt verdorie een hartstikke leuke vriendin. Ja, maar die laat me ook niet zitten. Nee, precies, dat bedoel ik, <lacht> maar Gelukkig. vrouwen laten hij altijd zitten. Ja, maar. dat is wel de liefste die ik ooit gehad heb, dolly. echt waar meen ik uit de grond van mijn hart. Nou, dat geloof ik zo, want het, het is ook een ontzettende lieve vrouw. Nou, kijk aan, Von, je hoort het, hè? Ja. Uh, uh, uh, Ariana Groenewoud, dat is een zangeres die regelmatig optreedt met de Ruud Jansen-band. Ja. heeft een heel mooi nummer uh, opgenomen met Alexander en oh. uh, 003 Futuring... Arienne, zo is de, de cd uitgebracht. Heb je hem bij je, die cd? Ja, ik, ik heb oh. een, Nee, ik, nee, dit is geen, ik, ik heb het cd niet. Die krijg ik, helaas. Oh. Daar ga ik er natuurlijk nog veel meer van draaien. Maar oh, dit dus is... we kunnen niks horen? Ja, we kunnen wel wat horen. Hey. Dat is het goede nieuws. Hier wat komt ze, ik? Arienne met uh, die meneer uh, Alexander. Nou, ben benieuwd. We gaan horen. All the coming hard. Oh, wacht even hoor, ik moet eventjes de... de ik spot, denk de, al, is ja, de dat ze het wakker gekregen. Die, <laughs> Moet even die meneer van die country moet ik even zijn nek omdraaien. Nou, daar komt hij hoor. Alsnog. Het is tijd. Het is tijd, zo heet het nummer. Het is tijd dit langzaam los te laten. Godverdor, ja, dat is, dat is, met, dat is met, uh, met, uh, met Facebook. Als je dan wat anders aanklikt, dan, <laughs> dat, dan lukt het allemaal weer. Maar we gaan, uh, we gaan het gewoon nog een keer opnieuw proberen. Ze dus krijgt gewoon een dubbele, drie dubbele herkansing. Want ik verzeker je, dat is het nummer zeker waard. Ariëne Groenewoud en uh, Alexander en 003 met uh, het nummer Het is tijd. Uh, geschreven trouwens, dat moet ik er nog even bij zeggen, door Alexander. Het is tijd. Dit langzaam los te laten en nieuwe wegen. Ik ben bereid, je niet meer om te praten. Niet te zien, wat jij niet ziet. Je niet te duwen, aan je trekken. Of je vangen, Het zijn jouw belangen. Het is jouw verdriet. Maar als alles je eet. Veel woord, kom dan maar naar huis. Want hier ben je thuis, hoe zwaar ook je kruid. wel weer opstaan en weer op je bek gaan. Onderuit, maar als sterk zijn jou even te veel was Stap af van die trein, want hier kan je zijn. Yeah, Voor reclame, nieuws en reclame. We zijn zo weer een vol uur bij uw terugluisteraars. Dit was Arienne Groenewoud met Alexander 003. Ja, ja. En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws.